4 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. Forum voor Democratiepartijleider Thierry Boudet... deed vanmiddag aangifte tegen minister van Binnenlandse Zaken... Karsja Olongren. CDA-kamerlid Chris van Dam... reageert straks in de studio in onze uitzending. Aan wiens kant staat hij? Dat na het NOS Journaal van 4 uur. Met Mark Hokke. Kippenboeren mogen mest die verontreinigd is met fipronil... toch naar vergistingsinstallaties brengen... als ze die mest verdunnen door het te mengen met schone mest.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 Aanleiding zijn uitspraken van de minister gisteravond... tijdens een lezing in Nijmegen. Ollongren van D66 zei dat leden van het forum discrimineren... op grond van ras. En ze verweet Baudet daar geen afstand van te nemen. In een persverklaring zei Baudet dat zijn partij daar juist afstand van neemt. En hij vindt dat de minister Ollongren zich met uitspraken... een, een volksvertegenwoordiger heeft gedemoniseerd. Ronald Koeman neemt, zoals, neemt als hij zoals verwacht bondscoach wordt... Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg mee naar Oranje. De gesprekken tussen de KNVB, Koeman en zijn gewenste assistenten... zijn in volle gang. Mogelijk wordt de aanstelling van Koeman als bondscoach... begin volgende week officieel bekendgemaakt. Bij het WK-veldrijden in Valkenburg... heeft de Belgische Sanne Kant het goud veroverd. Vorig jaar won ze ook al. Lucinda Brand pakte namens Nederland de bronzenmedaille... Het zilver ging naar de Amerikaanse Catherine Compton. Morgen zijn de mannen aan de beurt bij het WK-veldrijden. Het weer het is bewolkt met hier en daar buien. Met name landinwaarts kan daar sneeuw en natte sneeuw tussen zitten, waardoor het glad kan zijn. Het is 1 tot 5 graden. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen licht vriezen en kan het glad worden. Morgen veel bewolking, soms zon, som, lokaal een winters buitje en dan een graad of drie. Dankjewel. Hoewel het dan nu nog niet glad is... is er wel verkeersinformatie. Dennis, mooi. Ja, op de A1 Apeldoorn Amersfoort is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Hoendelo en Kootwijk rijdt het langzaam over 6 kilometer. De weg is weer vrij. A2 Maastricht-Eindhoven bij Sint-Joost 2 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook vanwege een ongeluk. En op de A16 naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 7 kilometer. En de vertraging is hier een kwartier.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 BMW maakt rijden geweldig. Cheaptickets.nl Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl Of ik mijn verlies heb verwerkt? Het Apostolisch Genootschap daagt je uit jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kom naar de bijeenkomsten Leven met Verlies. Kijk op Vind het Antwoord in Jezelf.nl. NPO Radio 1. WNL WNL op zaterdag maar Goedemiddag, de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, zegt dat Baudet, van Forum voor Democratie, de democratie en de rechtsstaat bedreigt. Volgens Baudet is dat smaad en laster, dus dit hij vandaag aangifte. Aan wiens kant staat het CDA-kamerlid Chris van Dam. Hij is hier in de studio, kan het hem straks vragen. En voor de achtste groepers, en ook hun ouders, is een spannende tijd aangebroken. Zij gaan samen kiezen welke middelbare school het beste past. En een van die vele middelbare scholen die vandaag de deuren open heeft gezet, is het Oostvaarderscollege in Almere en onze WNL verslaggever zette Wellens is daar langs gegaan straks, haar verslag. En NOS-verslaggever Mark Brasser die volgt vandaag de Davis Cup wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Mark, hoe staat Nederland er op dit moment voor? Ja, Nederland staat in het dubbelspel. De enige partij die vandaag gespeeld wordt. ze met 2-0 in sets achter. We zitten in de derde set. Daarin gaat het nog altijd gelijk op 3-3. Maar Nederland moet hard werken om de punten binnen te halen. En ze moeten ook wel. Dit is zo'n belangrijke wedstrijd. Kijk, kom je hier 2-1 achter als je deze partij verliest. Hè? Nou, gisteren was het. 1-1. Dan zou je nu 2-1 achterkomen. Dat zou dan betekenen dat je morgen twee partijen moet winnen om de overwinning in totaal uit het vuur te slepen. Ja, en dat wordt natuurlijk een uh, onwijs moeilijke opgave voor uh, Nederland. Jean-Julien en Royer speelt goed nu. Robin Haase wat weggezakt. Maar Royer, ja, die probeert hem er maar doorheen te trekken in die derde set. Wint nu een service game. Nederland op een uh, 4-3 voorsprong. Hopen dat ze deze set kunnen winnen. Dat ze er weer een wedstrijd van kunnen maken. Ze staan dus 2-0 achter in sets. Maar er is nog hoop. Dankjewel, Mark. Wilt u meepraten? kan. Twitter mee via hashtag. Check WNL of via apenstaatje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. De actiegroep Meer Democratie wil dat de opvolger... van de in oktober overleden burgemeester Eberhard van der Laan... gekozen kan worden door de inwoners van Amsterdam. De groep is een handtekeningactie gestart. Met 1200 handtekeningen zal de gemeenteraad dit plan behandelen. Oud-wethouder in Amsterdam Frits Hoefnagel steunt de actie. de burgemeester gaat bij wet over openbare orde en veiligheid. En daarnaast is de burgemeester natuurlijk ook vaak nog uh, uh, iemand... die uh, bindend uh, optreedt binnen een... een uh, Gemeente is he, echt het, het boegbeeld uh, vaak. Nou ja, dan is het toch ook logisch dat je daar als inwoners invloed mag hebben op wie uh, dat belangrijke onderwerp van veiligheid wie dat gaat uh, beheren. Het gaat vriezen in Nederland en dus worden natuurijsbanen geprepareerd zodat we weer lekker kunnen gaan schaatsen. In Haaksbergen staan ze te popelen. Ja, wij zijn er eigenlijk wel helemaal klaar voor. We hebben de water bij liggen. Vandaag zijn de mannen nog rond geweest om het laatste uh, ja, restjes afvalblad, bomenblad uit te halen. Want het water moet zo schoon mogelijk zijn. Er dus ligt water op de baan en wat ons betreft kan het beginnen te vriezen. We hebben de kantine schoon. We hebben nog geen voorraad gehaald, want dat is de verzoek. verzoeken. Dat doen we eigenlijk echt pas op het laatste nippetje. Als we echt, echt groen licht krijgen van jongens, we hebben ijs genoeg en we gaan open. Maar voor de rest ligt alles er gewoon tips erbij. En dan beginnen de winterspelen ook nog. Volgende week beginnen die Olympische Spelen. En het cateringteam dat in Pyeongchang in het Holland Heinekenhuis kookt... stapt vanavond op het vliegtuig naar Zuid-Korea. Directeur van cateringbedrijf O7, Richard Jonker, vertelt wat er op het menu staat. Ik denk dat het wel een mooi gerecht is. Uh, en dat is dan wel typisch Koreaans. Uh, Bibimbap, Dat is een, uh, nou eigenlijk een kom met rijst en daarin allerlei verschillende gerechten... Uh, om de rijst heen. Dus dat, is, dat kan vlees zijn, dat kan groente zijn, dat kunnen kruiden zijn. Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat je op het moment dat dat geserveerd wordt, je al die kleine ingrediënten door de rijst heen roert. En ja, dat is zeer smaakvol. De partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, bedreigt de kernwaarden van Nederland. Dat is althans de mening van onze minister van Binnenlandse Zaken... Karsja Olongren van D66. Baudet is woedend en heeft vandaag aangifte gedaan tegen de minister. Een minister van Binnenlandse Zaken die lastelijke uitspraken over mij doet... en mij beschuldigt van het willen plegen van strafbare feiten... gaat een grens over.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 Bij ons in de studio is te gast het CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam. Dus dat is een mooie gelegenheid om even aan u voor te leggen. Uh, welkom trouwens. Wat u hiervan maakt, uh, een minister die uitspraken doet... waar dan een, een Kamerlid zo boos over wordt... dat hij denkt, ik ga daarmee naar de rechter. Ja, mevrouw Spijker, dank u wel voor het welkom. U vroeg net of zei net aan welke kant sta ik? Nou, aan de ja. zijkant. Ik sta aan de zijkant, ik bekijk het allemaal een beetje... en dan denk ik, jongen, jongen, jongen... Uh, er is nu aangifte gedaan en dat betekent dat het mij past om er eigenlijk inhoudelijk niets over te zeggen. Want uh, het Openbaar Ministerie is nu, nu aan zet en die hebben echt niet de behoefte aan een, uh, aan een officier van of een uh, Kamerlid heeft, uh, die hen voor de voeten loopt. Maar uh, ja, ik vind het allemaal een beetje. Uh, ik zou bijna zeggen, laten ze in de Kamer dit debat voeren met elkaar. Ja, dat is uh, allereerst niet gebeurd door de minister. Hè. Die deed dit uh, niet in de Kamer, deze, deze uitspraak over uh, Baudet en over zijn partij. Die niet uh, democratisch zou zijn in haar uh, ogen. Uh, de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving... daar zou uh, volgens uh, Olongrain Baudet een bedreiging voor zijn. En dat uh, zou ze hebben gezegd in uh, Nijmegen, waar ze een praatje hield. Heeft u ook wel eens uh, gedacht bij, een, bij als, als u ergens mag spreken, want ik neem aan dat u ook wel eens aan de beurt Zeker. bent... dat u dacht, nou, ik, ik ga eens even van leer trekken tegen een Kamerlid... Nou, kijk, het is, natuurlijk is het zo dat je, als je als, je als politicus ergens spreekt, uh, dat je wel degelijk niet zozeer over de persoon van het Kamerlid, als wel over zijn of haar standpunten of de andere partij, dat je daar dingen over zegt. En dan zeg je ook wel eens dingen uh, die, die, uh, die stevig kunnen zijn. Overigens denk ik dat de heer Bourdais dat ook zelf geregeld doet. Dus dat kan. Maar je moet natuurlijk, uh, je moet het hebben over de, de, de bal en de man. En die moet je wel onderscheiden. Ja, en het onderscheid tussen een, een Kamerlid en een minister... mag er ook zijn in het openbaar? Ja, zeker. U bedoelt in de zin van dat de een zich in moet houden... ten opzichte van de ander? Ja, vindt u dat een minister zich wat dat betreft... meer of juist minder zou kunnen permitteren... Om in, als het, het gaat om de, in het openbaar spreken over een Kamerlid? Ja, ik vind het moeilijk om daar in deze concrete casus... Een, een oordeel over te hebben, omdat ik eigenlijk niet precies weet... wat de hele toespraak gisteren is geweest. Dus ook niet wat er nou precies is gezegd. Dus uh, ik, ik ben gaarne bereid om die vraag nog eens te beantwoorden... als ik het hele verhaal heb gehoord. Ja. Uh, het is nog niet zo lang geleden dat Forum voor Democratie... voor het eerst in de Tweede Kamer is gekozen. Ze hebben daar maar twee uh, zetels. Vindt u deze partij een bedreiging voor uw partij, het CDA? Nee, ik vind het helemaal geen bedreiging. Ik vind dat iedereen die zich meldt om in het democratisch uh, discours mee te doen... dat die, dat die welkom is. Ik, ik vind ook eigenlijk, er zijn veel mensen die kritiek hebben... over de manier waarop Forum voor Democratie aanwezig is in de Kamer. Nou, dat vind ik ook. Dat is hun keus, hun manier van doen. Nee, ik vind het totaal geen bedreiging. Een verrijking? Nou, dat is nou weer een ander ding... Um, Kijk, uh, voor een deel is het in het parlement ook gewoon keihard werken om wetten en voorstellen van de regering uh, te bekijken. En uh, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat ik ze in dat proces eigenlijk nooit zie. Ik zie hen nooit in de commissie van Justitie en Veiligheid acteren als wij wetsvoorstellen behandelen en dat soort dingen. Dus in, in zoverre ja, vind ik het, maar dat moet u ook niet vreemd vinden van een andere partij, niet direct een verrijking. Oké, okay, maar daar, daar heeft u een heel ander punt te pakken. Um, want wat zou een reden kunnen zijn om deze partij... met maar twee zetels in de Tweede Kamer... überhaupt een bedreiging te noemen? Ja, ik denk dat u toch ook moet bedenken... dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen... en dat partijen en mensen zich willen onderscheiden. van Zo, elkaar. zo plat is het gewoon. Nou, het is ik Nogmaals, ik heb die toespraak niet gehoord. Maar um, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om bij te dragen... aan dit, uh, aan dit uh, zogenaamde conflict. Nee, ja, oké, okay, dat snap ik. Maar ik ben er toch altijd verbaasd over als de gemeenteraadsverkiezingen zijn. en dat er dan al in een heel vroeg stadium. allereerst wordt gezegd: Nou, we gaan dan niet met die partij samenwerken. als er een college gekozen moet worden of gevormd moet worden. Uh, zonder dat er nog iemand heeft gekozen, dat we ook zeggen. Uh, daar verbaas ik me over. En, en dit is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Dus ja, daar verbaas ik me niet altijd over, omdat er ook partijen zijn die uh, uit hun manier van doen maar ook uit hun grondbeginselen voor een ander heel moeilijk kunnen liggen. En dan kun je aan de kiezer ook maar beter helderheid geven... dat uh, waar ze aan beginnen. Oké, okay. ik wil het ook met u nog even hebben over uh, minister Grapperhaus van ja. de Justitie en Veiligheid. Die maakte vandaag bekend dat hij hogere straf wil opleggen voor uh, bijvoorbeeld criminelen die zich schuldig maken aan ondermijning. En ik weet van u dat u zich ook uh, heel veel zorgen maakt over de, de onderwereld die doordringt in de bovenwereld, Zeker. criminele organisaties, uh, motorbendes, uh, noem maar op. Denkt u uh, wat een goed idee, dit gaat helpen? Ja, vandaag uh, bestaat volgens mij het uh, kabinet 100 jaar, of 100 jaar, 100 ja. dagen, ja. voor mij het 100 jaar duren. Het vliegt voorbij. Ja, het is, denk ik, de, de wens is hier de vader van de gedachte. Ja, nee, 100 dagen. Ik corrigeer me. Uh, en uh, op deze, op deze heugelijke dag maakt minister Grapperhaus bekend... of uh, geeft hij inhoud aan datgene wat, denk ik, zijn voornaamste opdracht is... vanuit dat regeerakkoord. En, en ja, ik vind dat het een heel belangrijke opdracht van Grapperhaus is... om de ondermijning aan te pakken. Hè. En dat uh, moet hij niet alleen doen, dat moet hij met het hele kabinet doen. Daar is hij, wat mij betreft, echt de regisserende minister in. En uh, gelet op de, nou ja, ook de strafbare feiten die afgelopen weken... Hè, de liquidaties, die vreselijke situatie in Amsterdam... met die 17-jarige jongen die daar is neergeschoten. Ja, dat uh, en, is, een, een, is een willekeurig slachtoffer. willekeurig vreselijk. Ze waren vreselijk. op iemand anders uit en toen ja. was hij de stagiair, de sjaak. En ja. ik denk in dat opzicht uh, was ik heel erg blij om uh, te lezen... dat minister Grapperhaus daar geen halve maatregelen neemt. Nee, anderzijds wordt er gezegd... Ja, de hele grote jongens die, die hebben vrij spel... die krijgen we maar niet te pakken. Dus we, de neiging is uh, bij zaken... om dan maar degene te, te grazen te nemen die we kunnen vangen. En die krijgt dan nu een zwaardere straf. Zo wordt het... Uh, opgevat in sommige kringen. Bent u het daarmee eens? Nou, daar ben ik het maar ten dele mee eens. Want ik meen dat er deze dagen ook een, een, een strafzaak begint... tegen een, een toch vrij grote boef. <lacht> Willem ja, nou, daar gaan we over hebben. En uh, daarvan denk ik dan... Uh, ja, het is absoluut moeilijk om achter de echte grote jongens te komen. Maar ik denk dat uh, het uh, politie en justitie wel degelijk lukt... in bepaalde gevallen. Dus ik wil niet zeggen dat we daar niet veel meer op moeten investeren... maar om onszelf de put in te praten dat we daar niks zouden kunnen... Daar ben ik het ook niet mee eens. Oké. Okay. En dan, u gaat de komende week de verbale degens kruisen met D66... over een plan uh, om onder meer de majesteitsschennis als strafbaar feit te schrappen. U vindt dat een slecht plan? En dat mag u hier komen uitleggen. Ja, ik vind het zeker een slecht plan. En let wel, uh, voor mij hadden we er helemaal niet over hoeven praten. Het is een initiatiefwetsvoorstel van D66... waar ze natuurlijk het hartstikke goede recht op hebben. Maar uh, wij van het CDA vinden dat inhoudelijk geen goed plan. Want uh, het voorstel zoals er nu ligt is driedelig. Het afschaffen van het beledigen van het staatshoofd... het afschaffen van het beledigen van een bezoekend bevriend staatshoofd... en het afschaffen van het beledigen van ambtenaren met een openbare functie. Vindt u dat het uh, alle, alle drie niet afgeschaft mag worden... of is het uh, eentje in het bijzonder? Nou, we, laat ik het zeggen dat het middelste punt... dus de, de belediging van een, een buitenlands staatshoofd die hier op officieel bezoek is, dat vinden wij nog het minst erg. En dan verwijzen we ook een beetje naar de situatie rond meneer Erdogan... want... Uh, ja, een buitenlandse staatshoofd kan dat ook bijna gaan gebruiken... Hè? als een, een, een aanspreektitel voor de Nederlandse overheid... van hallo, het is in jullie wet strafbaar gesteld, dus ga wat doen. Nou, daar hebben we helemaal geen behoefte aan... om door buitenlandse staatshoofden daarop aangesproken te worden. Dus daar kunnen wij nog wel een heel eind mee meegaan met dit voorstel. Oké, okay, dus uh, ook uh, cabaretiers mogen gewoon staatslieden uh, uit het buitenland beledigen. Want dat is vroeger werden de Rudi Karel voor op de vingers getikt. Da da daar kunnen we best van af, officieel, nou, in ons wetboek. Uh, de, de jurisprudentie rond dat thema is al zo ruim. He, de uitspraken van rechters waar ze mee rekening mogen houden. Een cabaretier mag heel veel in Nederland. Voor ook als het gaat om een belediging van onze koning. Oké, okay, uh, want dat is het andere verhaal, dat is de nummer één zeg maar, afschaffen van het beledigen van het staatshoofd, want de ja. koning is ons staatshoofd ook. Nou, wat, wat daar ons eigenlijk het meest in de weg zit, dat, dat zijn, als ik het hier mag noemen, twee dingen. In de eerste plaats uh, zegt de D66 in, in het wetsvoorstel, wat ze hebben ingediend, dat wij de koning heden ten dagen eigenlijk ten beste moeten zien als een bekende Nederlander. Dus het is niet meer de koning van vroeger. Hè, vanuit uh, 1830, toen dit artikel in het wetboek kwam. Toen het eigenlijk de heerser van Nederland was. Nou, daar kunnen we het helemaal mee eens zijn. Maar uh, ja, de koning moeten we, moeten we ten beste zien als een bekende Nederlander. Dus je hebt... Bij wijze van spreken, Willem-Alexander, je hebt geer en je hebt Goor. Dat is dan een beetje het idee. Dus dan heb je ook niet meer een aparte strafbaarstelling nodig. Let wel, ook D66 blijft vinden... dat belediging van iedereen in Nederland strafbaar moet zijn. Maar die aparte status die de koning nu heeft... die vinden ze niet meer nodig. Maar u bent het daar niet mee eens. U nee. vindt uh, Willem-Alexander iemand uh, anders dan Gier en Goor, begrijp? ik? Nou, als we nou kijken, we hebben de afgelopen weken hebben we um, de 80-jarige verjaardag van prinses Beatrix hebben we gevierd. Als we kijken hoe zij inhoud heeft gegeven aan het koningschap. En ik zie Willem-Alexander in die voetsporen treden. Als er nou iemand is in ons land... die te midden van populisme, terrorisme... alle wankelheden... Uh, ja, toch echt een instituut van onze rechtsstaat is... waar, waar bijna geen kritiek op is... hoe zij ook... In, of, of hij, Willem-Alexander nu ook recent... in toespraken uh, dat belichaamt... hoe wij hem nodig hebben op het moment dat er een ramp is... of dat er ellende is in ons land. Heus niet alleen bij de komende Olympische Spelen... waar hij uh, de, de, de verbroedering uh, lichaam geeft... om het maar zo te zeggen... dan denk ik bij... We ik zie onze koning niet als een bekende Nederlander. Het is meer dan dat. En uh, ja, alles van waarde is weerloos. Maar dat wat weerloos is en van waarde is, dat moeten we beschermen. Ja, maar ik denk dat D66 ook Willem-Alexander wel degelijk een heel belangrijke rol vindt hebben. In, in, zeker oh, bij, bij rampen. Dus dat, ik denk niet dat ze dat uh, zo zie je ontkennen. Maar zij vinden: uh, ja, wij zijn in een open samenleving in staat om beledigingen te kunnen doorstaan. We zijn, we zijn niet zo fijngevoelig meer. We, we, we weten ook dat we weerbaarheid een beetje kunnen leren. Ik bedoel, um, nou, er, er zijn meer teksten aan. geweest... Um, of bijvoorbeeld de Willy-filmpjes van Lucky TV bij de, bij de VARA. Um, gaat dat u te ver, bijvoorbeeld? Nee, we hebben in, in Nederland hebben wij een bepaald kader... waarin beledigingen uh, worden gezien. En dat betekent, ja, dat noemen ze in de, in de rechtspraak... een soort drietrapsakket, is het beledigend. De tweede discussie, heeft het een bepaald maatschappelijke debat dan vinden we het weer minder strafbaar... of is het een kunstzinnige uiting. En het derde is, ga je over de top met wat je doet. Dan zou het wel weer strafbaar kunnen zijn. En in dat verband uh, is het nu al zo... dat heel veel zogenaamde beledigingen van ons staatshoofd... ook niet voor de rechter worden gebracht. Omdat je inderdaad, uh, mede op basis van Europese jurisprudentie... moet er ook heel veel gezegd worden. En zeker ten opzichte van mensen... die in politieke of in leidinggevende posities zitten. Maar... Wat nu een van de kernen is van het voorstel van D66... en daar ben ik echt heel bezorgd over... dat is dat uh, ook voor de, voor de koning, uh, die moet een klacht gaan indienen. Kijk, de belediging van het staatshoofd staat op dit moment... in een totaal ander hoofdstuk in ons wetboek van strafrecht... dan de belediging van u en ik. Want het gaat niet om Willem-Alexander persoonlijk... nee, het gaat om de waardigheid van het koningschap een paar artikelen verder staat een aanslag op de koning... als apart strafbaar gesteld artikel. Dat zijn dingen die raken aan onze rechtsstaat... die wij bijzonder vinden. En ja, weet u, ik, ik, ik heb jaren geleden gezien... dat Juliana spruitjes zat te, te doppen op de bank. Daar heb ik erg om gelachen. Maar dat is een kabaretske uitvoering. In de serieuze wereld waar het gaat om ons koningschap... zullen wij toch op een andere manier daarmee om moeten gaan. En... Ja, ik, ik, ik, ik ben gewoon bang voor de situatie... dat, uh, dat Willem-Alexander op de fiets naar het bureau mag... en zelf aangifte moet gaan doen. Dat is niet wat je moet willen. Nee. Dus mensen moeten wel achter de tralies kunnen verdwijnen... als ze iets zeggen wat op een belediging lijkt... en ook uh, of een hele hoge geldboete. Want dat staat er nu op. Hè? Nou, daar zou ik nog bereid zijn om over te praten. Over de omvang van de straf die erop staat. Maar waar ik eigenlijk niet zo bereid ben om over te praten... zijn twee dingen. Punt één... Aparte, dat aparte artikel schrappen. Omdat het, het gaat niet om een persoonlijke belediging van hem. We moeten het Net koningschap. Het ja? Ja. En een ander punt is, ik vind het heel erg van belang... dat Willem-Alexander niet een klacht moet gaan doen op het moment. Want dat maakt het ook een persoonlijke affaire. En het is een publieke affaire. Heeft u het heel helder uitgelegd. Dank, eh, Kamerlid Chris van Dam van het CDA. Fijn dat u was. Nog een paar maanden en dan maakt een hele grote groep kinderen... de overstap naar de middelbare school. En om die kinderen en ook hun ouders te verleiden... om dan wel de juiste middelbare school te kiezen... openen heel veel scholen vandaag de deuren. Bijvoorbeeld het Oostvaarderscollege in Almere. En daar is op bezoek gegaan wnl verslaghefster Lisette Wellens. Ja, het Oostvaarderscollege is een grote school voor HAVO en VWO. Ze hebben bijna 2000 leerlingen... waarvan een deel dus van die speciale talentklassen volgt. Ze krijgen dan extra aandacht voor sport, kunst of wetenschap, sports... Art and Science, in het Engels gezegd allemaal. Rector Mark Manders die leidt het geheel en ik sprak hem aan het begin van de open dag. Ja, meneer Manders, u staat hier de hele dag bij de ingang uh, wellicht nieuwe leerlingen, welkom te heten. Ja, heeft u lekker geslapen vannacht? Ja, heerlijk. Ja, en deze open dag is altijd een feestje. Uh, er is heel veel talent in huis, we hebben ontzettend veel te laten zien. En uh, je merkt gewoon dat ouders en leerlingen aan het zoeken zijn wat ze leuk vinden en wat bij hen past. En, nou ja, goed, dan moet je gewoon laten zien wat je hebt en of het past, dat moeten zij dan bekijken. Ja. En hoeveel bezoekers verwacht u vandaag? Nou, een kleine 1500 komt wel binnen, ja. ja. behoorlijk aantal. Ja, dat is flink. Nou, allemaal zullen ze niet voor onze school kiezen en dan is het ook geslaagd, want als het past, dan past het. Maar we merken wel dat er flinke belangstelling is, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want op zo'n open dag laat de school natuurlijk alles, alles zien, haalt alles uit de kast. Wat maakt deze school dan zo bijzonder? Ja, als, als ik een paar voorbeelden mag geven, dat vind ik heel erg leuk. In zijn algemeenheid zorgen we ervoor dat leerlingen het diploma halen, dat bij ze past. Dat ze dat met mooie cijfers doen. Dus dat gaat allemaal goed. We hebben begeleiding op orde. Maar het mooiste zijn toch wel de voorbeelden waarvan je ziet dat een leerlingenraad allerlei nieuwe initiatieven doet. Uh, dat er een profielwerkstuk gemaakt wordt dat gewoon al op academisch niveau is. Uh, of dat bij de HAVO's ze zich aan het voorbereiden zijn. En dat je ziet dat ze een boot op gemaakt hebben en het allemaal zelf hebben gedaan. Weet je. En dan denk ik, ongelooflijk wat een talenten er zijn. En we zijn een school voor alleen HAVO-VBO. en uh, Met toch wel behoorlijk wat leerlingen. Er is dus ontzettend veel keuze. Van Cambridge English tot debatwedstrijden doen. Uh, het is echt ongelooflijk leuk. Ja. Ja, want wat zoeken ouders en kinderen? vooral in hun school? Als ze hier komen, waar denken ze vooral over na? Nou, het moet passen bij een vriendje, vriendinnetje, bij jezelf. Dus je loopt rond en je kijkt voelt dit goed ja of nee. En eigenlijk hebben leerlingen dat al heel snel in de gaten. Ja, en verder uh, wil ze zeker zijn dat ze diploma halen. En wil, moet er genoeg uitdaging zijn? Er moet een prettige sfeer zijn. En als je dat voor elkaar hebt, dan uh, loop je als school goed. hebben leerlingen naar hun zin en dat is leuk. Ja. Nou, klinkt hartstikke goed. Gaat het we snel weer verder met het welkom heten van al die kinderen die hier nu naar binnen komen. Heel veel succes vandaag. En zometeen loop ik even naar het schoolplein waar een Amerikaanse schoolbus staat. En dan horen we straks ook weer het verslag van Lisette Wellens. Iedere week vragen wij een van onze commentatoren naar zijn of haar mening over het nieuws van vandaag. En vandaag is dat de hoofdredacteur van het nieuw Israëlisch Weekblad... Esther Voet. Dag Esther. Dag Marget. Ja, Thierry Boudet, we hadden het er net ook al over... die heeft vandaag aangifte gedaan tegen minister Ollongren... die hem een groter gevaar dan Wilders heeft uh, genoemd. En jij hebt je deze week al druk gemaakt over die demonstratie tegen zijn uh, partij. Hè? En, uh, tegen de lijsttrekker ook in Amsterdam, Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Waar zit jouw voornaamste frustratie? Mijn frustratie zit in het feit dat deze... Uh... Belangrijke demonstratie, hè? want het is een jaarlijkse demonstratie tegen racisme en discriminatie. Dat die steeds vaker voor politieke doeleinden wordt gebruikt. En dan vooral uh, gekaapt wordt door extreem linkse krachten in de samenleving. Ik noem een antifasciste, je hebt ook nog internationale socialisten. Het zijn allemaal clubjes die niet echt... Uh, uh, uh, nou ja, uh, kosher zijn, zo, zo zal ik het maar even noemen. En wat ze nu gaan doen is deze uh, dag tegen uh, racisme, geen racisme in de raad... specifiek gaan pinpointen op Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. En dat vind ik een heel foute zaak. Gelukkig heeft de Partij van de Arbeid en ook de SP... hebben zich ook al teruggetrokken uit deze demonstratie. Maar laten we wel even zijn, hè... Annabel Nanniga heeft acht maanden lang een vluchteling opgevangen in huis gehad. Ik ben heel benieuwd, de mensen die daar nou 18 maart gaan lopen demonstreren... wie dat ook heeft gedaan. En als je dan toch gaat lopen rellen tegen één partij en tegen één persoon specifiek... dan denk ik dus dat je heel verkeerd bezig bent. Zoals gezegd, SP en Partij van de Arbeid hebben zich al... Teruggetrokken. Ja, de Partij van de Dieren trouwens ook. Ja. De Partij van de Dieren inderdaad ook. Maar wat schetst mij verbazing, GroenLinks nog niet en uh, Femke Halsema, toch de grote grandam van uh, GroenLinks... heeft al gezegd dat ze het onverstandig vindt. Dat wel. En, ik, ja, en ik vraag me dus echt af, waar blijft GroenLinks? Je moet dit niet kunnen tolereren. Dit is op de man spelen, dit is demoniseren. Dit is samen optrekken met clubjes die uitermate rabbiaat... Uh, zijn. En ja, ik ro roep dus ook GroenLinks van Amsterdam op om ook hier afstand van te nemen. Anders laten ze zich in met uh, clubjes waar de hele samenleving echt niet beter van wordt. Ja, er is overigens ook al een aantal linkse partijen in de hoofdstad dat, dat nu al aangeeft niet met Forum voor Democratie een college te willen vormen. Hoe komt dat op jou over? Ja, moet je horen, er blijft zo zo weinig over, hè? We hebben het allemaal over een inclusieve samenleving, vooral op links wil men een inclusieve samenleving, maar uh, tegelijkertijd um, uh, sluiten we partijen zoals de PVV en Forum voor Democratie uit. Let wel, ik ben het ook niet eens met die partijen... maar ga in ieder geval eens even om de tafel zitten. Iedereen die zijn mond vol heeft van een inclusieve uh, samenleving... en die graag kopjes koffie wil drinken met allerlei partijen in de samenleving... die er uh, in veel gevallen ook uh, denkbeelden op nahouden... die echt niet meer in de, de 21e eeuw passen... daar wil je wel mee om de tafel gaan zitten... maar als er een groot deel is van de samenleving... en dat zie je gewoon aan de peilingen... Uh, die aan de andere kant zeggen... wacht even jongens, tot hiertoe en niet verder... dan vind ik in ieder geval dat je met die mensen om tafel moet gaan zitten... en, en hun grieven zou moeten horen. En wat dat er gaat, denk ik dat een heleboel partijen Oost-Indisch doof zijn. Ja. Hoe denk jij dat Forum voor Democratie het dan nu gaat doen? Zijn er mensen die dan denken... oh, dat is goed dat je het zegt, ik heb die demonstranten gezien... ik ga er nu niet op stemmen? Uh, ik denk het, het tegendeel... Ik denk dat uh, links hier uh, mensen in een underdog-positie manoeuvreren. Juist omdat men heel erg bang is uh, voor wat het Forum voor Democratie te zeggen heeft. Kijk, bij de PVV konden ze nog zeggen: van nou, dit is Henk en Ingrid. hè. Dus uh, met, met een D66-DD dat een beetje afserveren. Dat kunnen ze bij Forum voor Democratie niet. Daar zitten uh, ook behoorlijk opgeleide mensen in die goed hun mondje kunnen die niet allerlei uh, rare uh, uh, verledens hebben. Dus is dat veel bedreigender. Ik denk dat door je specifiek te richten op één zo'n groepering, je die groepering uh, in een positie uh, zet. Hè? Net zoals wat bijvoorbeeld ook uh, aan de andere kant, aan de rechterkant gebeurt met moslims. Die zetten we ook in een positie. Daar kun je heel sterk uitkomen. Dus ik denk dat dit niets, maar dan ook niets brengt. Ik wil je hartelijk danken Esther Voet. En straks ben je weer te horen als opiniemaker bij WNL Opiniemakers. Straks tussen 6 en 7 op deze zender. Met Wieger Hemmer. En naast jou zijn dan ook de gastmediaondernemer Sjoe Paradijs. En de predikant Ruben van Zwieten. Dank je wel voor nu. Graag gedaan. De maandag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak Holleder. Jij bent alleen maar mijn stoorzender in mijn hele leven. Kankroek, ik heb alleen een linde van je. De familie van Kor, iedereen. Ander tegen mij. doe jou. Dat ze denken dat het hierachter zit, kankeroer. En dat was tegen zijn uh, zus, die tegen hem gaat getuigen. Met de rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman... gaan wij straks vooruit blikken. Dat en meer na het NWS-Fonaal van half vijf. NPO Radio 1. Hier is Mark Hoeken. Kippenboeren mogen mest die verontreinigd is met fipronil... toch naar vergistingsinstallaties brengen. Ze moeten dan de mest verdunnen door het te mengen met schone mest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dat besloten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 Het spoor is minder in trek bij koperdieven. In 2012 probeerde dieven ruim 500 keer koper te stelen van het spoor. Vorig jaar was dat nog 130 keer. Het is volgens ProRail het laagste aantal in 10 jaar. ProRail heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen... om diefstal te voorkomen, zoals het plaatsen van hekken... en extra controles door beveiligers. Bij het WK Veldrijden in Valkenburg heeft de Belgische Sanne Kant... net als vorig jaar het goud veroverd. Lucinda Brandt pakte namens Nederland de bronzenmedaille... Het zilver ging naar de Amerikaanse Catherine Compton. Morgen zijn de mannen aan de beurt bij het WK-veldrijden in Valkenburg. Dankjewel, Mark Hukke. En We hadden al eerder deze uitzending aandacht voor mensen... die hopen dat we kunnen gaan schaatsen op natuurijs. Ja, ze blijft gewoon hopen. Willemijn Hebergen. Dat geluk. de rookworst nog niet gekocht? Dat zeiden ze wel eerlijk. Nee, nee, nee, nee. Dat kan. Kan je en is dat verstandig, beter? is de vraag eigenlijk. Ja, nou ja, het is altijd even afwachten, natuurlijk. Er zitten absoluut een paar dagen met, of een paar nachten met uh, vorst, matige vorst in de verwachting. Alhoewel, de, aan het eind van de week het al wel weer wat eerder minder koud begint te worden dan in eerste instantie leek. Dus ik hou nog steeds een slag om de arm. Um, ik denk op van die ondergespoten baantjes met een heel dun laagje ijs. Dat het daar wel uh, gaat uh, kunnen. Ja, natuurijs dat is altijd tricky. En dat uh, zal ik aan de experts verder overlaten. Oké, okay, en het gaat niet heel erg hard vriezen? Nou, min vijf, min zeven op een aantal plaatsen. En dat dan vooral rond woensdag, dinsdag, woensdag donderdag. Die dagen van de week. En komende nachten hebben we bijvoorbeeld ook te maken met de vorst. Maar dat is vooral lichte vorst. Min drie in het oosten, nul Misschien nog graad of 1 aan zee. Dus dat zijn toch wel weer iets andere temperaturen. Valt ook af en toe wat sneeuw. Dat is natuurlijk ook niet gunstig voor de ijsvorming. Uh, en ook morgen overdag hebben we te maken met een aantal uh, buitjes. Dan komt de temperatuur in de middag ook niet hoger uit dan een graad of 2 à 3 En we hebben te maken met een uh, toch wel aantrekkende wind uit het oosten tot noordoosten. Dus dat maakt het voor het gevoel ook wel echt... Uh, Oké, Dus okay. nog meer kriebels voor dat gezicht. Dus we krijgen het toch echt wel een beetje winter ja, te zien de komende dagen. Ja, dat ja, is, het is af, af, absoluut anders dan dat we de afgelopen dagen hadden. Dat klopt. Oké, okay, dankjewel Willemijn Hubert. En we gaan gauw door naar de tennis. BNL op zaterdag. Maar geen Spijker. Want Mark Brasser, de Davis Cup daar. De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Wat valt daarover te melden? Nou, dat we nog leven in dit dubbelspel. 2-0 sets stonden we achter. Toen kwam die belangrijke derde set geen breaks. Daarin tot 6-6 ging het gelijk op. Toen kwam er een tiebreak. In die tiebreak de Fransen op voorsprong. 3-1. Dat een, een mini-break. Ja, en Toen pakte Nederland zes punten op een rij. Voornamelijk aan de hand van Jean-Julien Royer. Die Robert Haase er doorgetrokken heeft in deze derde set. Haase ja, na het verlies van de eerste twee sets. Misschien voelde hij zich toch een beetje schuldig. Hij twijfelde wat. Zat niet helemaal lekker in zijn vel. We zagen hem met zijn racket op zijn hoofd slaan. Wat vertwijfeld naar de kant. Ook zo van ja mijn timing klopt niet meer. Ik, ik zit niet lekker in mijn ritme. Nou Royer die trok hem er doorheen. In Nederland heeft die tiebreak gewonnen. De derde set gewonnen. We staan nog wel met 2-1 achter in sets. Dat nog wel in deze cruciale dubbel. Maar goed, we leven nog. We gaan zo meteen beginnen aan de vierde set. Ligt even stil nu. Ze even, een paar spelers even van de baan af. Misschien even een plaspauze of zo. We zien ze zo terug. En dan gaan we beginnen aan de vierde set. Nou, gelukkig maar. Dankjewel, Mark Brasser. En tot later. Henk Krol haalde onlangs 10.000 handtekeningen op... tegen de aflosboete en nu wil hij een referendum. Hij is morgen gast in WNL op zondag op MTO1... maar wij spreken hem er straks ook al over. En wnl verslaggever Lisette Wellens... die ging vandaag terug naar haar middelbare school in Almere. Want vandaag zijn kinderen in het hele land... op zoek naar de juiste middelbare school met hun, hun ouders. Het is een mooie gelegenheid om daar eens even rond te kijken. Straks haar verslag. Twitter mee via hashtag WNL als u mee wilt praten. Of via apenstaartje WNL op zaterdag. Aanstaande maandag, dan begint hij hoor. De rechtszaak tegen Nederlands bekendste crimineel. Willem Olleeder werd vanochtend van zijn bed gelicht en opgepakt voor de moord op Thomas van der Bel en Kees Huidman. Het feit dat zo'n zware jongen als Fred R kiest voor de kant van justitie, dat is uniek. Dus reken maar dat de onderwereld in rep en roer is. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij eh, zes moorden. En uiteindelijk een aantal pogingen, liquidaties en deelname van een de criminele organisatie. En totaal kom je dan op negen feiten op de telastleer. Jij bent alleen maar mijn stoorzender in mijn hele leven. Kangroer, ik heb alleen in de hinder van je. Je familie van Cor, iedereen, ander tegen mij, doe jou. Dat ze denken dat ik erachter zit, kangroer. Alleen heeft steeds gezegd, ik wil dat eerst... Uh, mijn zussen daarover gehoord kunnen worden voordat ik dat allemaal op straat moet gooien. Zij dus wil wel verklaren, hij wil alleen voorkomen dat die informatie uitlekt. Ik kan u dan ook garanderen dat als Astrid en Sonja de vragen die ik heb gemaakt eerlijk beantwoorden, dat u dan zal zien dat het leugenaars zijn. Broer, het breekt mijn hart dat ik jou moet laten opsluiten, maar geloof me dat ik samen met jou daar binnen zit. Ik geef jou levenslang, ik had zo graag gewild dat het anders kon, maar je hebt mij geen keuze gelaten. En bij mij is aangeschoven Saskia Belleman... de rechtbankverslaggever van De, de Telegraaf. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Hey. Heb je er zin in of denk je, oh daar gaan we weer, Holmle Willem Holleder? <laughs> nee, ik heb er wel zin in. Het is, uh, uh, we hebben een hele reeks van proforma zittingen gehad. Uh, waarin iedere keer wel weer een nieuw tipje van de sluier werd opgelicht. En, en uh, ja, toch wel een klein voorschotje werd gegeven op de inhoudelijke behandeling. Maar iedereen zit natuurlijk gewoon te wachten op de grote behandeling van deze zaak. Hij duurt alleen wel heel erg lang. Daarom vraag ik het. Ja, ja. ja, er zijn voor de zomer iets van 65 zittingsdagen uitgetrokken. En het ziet er naar uit dat het na de zomer ook nog wel een tijdje doorgaat. Oké, okay, dus je, je, het einde is nog helemaal niet in zicht. Maar nee. toch is dit wel het slotakkoord wat verwacht wordt. Ja, ja daar gaan we wel vanuit. Uh, in ieder geval in eerste aanleg. Je mag er natuurlijk vanuit gaan als je veroordeeld wordt dat er ook nog een hoger beroep komt. En dat zal ook weer heel lang gaan duren. Maar eerst gaan we de zaak maar eens even aanhoren bij het rechtbank. En eens kijken hoe hard het bewijs is. Uh, wat het Openbaar Ministerie allemaal op tafel weet te leggen. En ja, ook luisteren weer naar de zussen... die hun getuigenverklaringen zullen afleggen. En hij zelf, is hij daarbij? Jazeker, hij is erbij. Sterker nog, we beginnen maandag... ook met, uh, met zijn verhoor. Dat is heel erg tegen zijn zin. Je hoorde hem uh, net dat ook al eventjes zeggen. Hij wil eigenlijk dat zijn zussen eerst worden gehoord. Omdat hij zegt, ja, als ik eerst word gehoord... dan gaan zij hun verklaringen afstemmen op de mijne. Uh, en ze liegen gewoon. En dat heb ik liever. Maar de rechtbank heeft anders besloten. Die heeft gezegd, we gaan met u beginnen. Uh, ja, en nu is de vraag even in hoeverre hij al meteen het achterste van zijn tong laat zien. Want hij heeft in een eerder stadium min of meer gesuggereerd... dat hij niet alles zal gaan beantwoorden. Juist om die zussen niet meer munitie te geven. Ja, uh, Er liggen negen feiten, hoorden wij ja. zeggen, door het OM. Kun je daar iets meer over vertellen? Het zijn, het zijn ja. moorden, maar dat niet alleen. Ja, ja Het zijn ook uh, pogingen tot moord. Uh, het is ook het lidmaatschap van een criminele organisatie. Uh, je zou kunnen zeggen dat die, uh, die moorden uh, in, op twee gevallen na... Uh, dat waren eigenlijk uh, ja, mensen die per ongeluk in de weg stonden... en ook werden geraakt door de kogels. Uh, maar in de meeste gevallen gaat het om, uh, om mannen... die ook deel uitmaakten van zijn, uh, zijn netwerk. En die hij ervan verdacht met de politie te praten of te willen gaan praten. En dat heeft hij willen voorkomen. Of in ieder geval willen blokkeren. Uh, dat is het verhaal van het Openbaar Ministerie. En vervolgens heeft hij niet zelf de trekker overgehaald... maar heeft mensen opdracht gegeven... Om die moorden te plegen. Ja, hij heeft er niet één zelf gedaan. Nee. Voor zover wij we weten heeft hij er niet één zelf gedaan. Hij wordt gezien als de opdrachtgever, één van de opdrachtgevers. En er waren meerdere opdrachtgevers. Er waren in het passageproces, dat hele grote proces, uh, waren ook opdrachtgevers. Daar zijn vier mensen veroordeeld tot levenslang. Nou, Dino Soerel, één van de hoofdverdachten, werd ook geacht... één van die opdrachtgevers te zijn. Maar iemand als Jesse R. bijvoorbeeld, dat was de hitman van de organisatie. Uh, en die heeft dus ook moorden gepleegd in opdracht van Holleder, zegt het OM. Ja, en die heeft uh, dus kunnen verklaren wat zijn rol is geweest. Ja, die heeft in het passageproces verklaringen afgelegd. Ja, die waren allemaal ontkennend hoor, trouwens. Dus daar uh, uh, die heeft nooit gezegd dat hij opdracht heeft gekregen van Holleder. Maar er zijn wel andere getuigen die belastend verklaren over hem. En dat zijn onder meer, of onder andere de twee kroongetuigen die ook in passage optraden. Ex-criminelen, die ook dicht bij Holleder stonden, Peter Lacerpe en Fred Ros. En die zullen ook getuigen in zijn proces. Zijn zij eh, belangrijker dan de verklaring van, van die zussen? Eigenlijk zijn het drie vrouwen die zich hebben gemeld: hè. Ja. De, uh, de, de twee zussen, maar ook nog een, een ex-vriendin. Ja. Zijn zij het belangrijkst of zijn dat die kroongetuigen? Nou ja, die kroongetuigen, daar hebben we al het een en ander over gehoord. Uh, die hebben tijdens passage natuurlijk allerlei verklaringen afgelegd, ook over Holleder. Die zijn belangrijk. Maar ik denk dat die zussen en die ex-vriendin toch het allerbelangrijkst zijn. En dan met name Astrid Holleder. Uh, dat is zijn jongste zus. Die uh, is jarenlang advocaat geweest. En die beschouwde hij als een soort ja, uh, juridisch raadgever. En ook vertrouweling. Dus die heeft hij heel erg veel verteld. Uh, en zij heeft uh, het ongelooflijk lef gehad om gesprekken met hem op te nemen. En als je weet hoe vreselijk achterdochtig hij was... dat heeft zij ook geschetst in haar boek Judas... dan was dat een enorm risico dat ze nam. Want als hij het had ontdekt, dan had ze nu niet meer geleefd. Uh, maar zij heeft altijd gezegd van ja, als ik het nu niet doe... als ik nu niet gewoon probeer om bewijs te leveren aan het openbaar ministerie... dan leef ik hoe dan ook niet meer straks. Dus ik heb eigenlijk geen keus. Je hebt het boek gelezen, neem ik aan ja, Judas. ja dacht jij, ik geloof hier ieder woord van? Nou, ieder woord weet ik niet. Het is natuurlijk haar verhaal en ik ben er niet bij geweest... dus ik kan dat niet beoordelen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe Holleder gaat reageren... op die beschuldigingen. Hij zegt, mijn zussen liegen... Uh, maar ja, wij gaan hopelijk ook al die, die geluidsopnamen beluisteren... Die, uh, uh, die zij heeft gemaakt. Nou, je hoorde er net al even een van. Dat was een gesprekje van Willem Holleder met zijn zus Sonja. Nou, nou gaat noem hij... het maar een gesprek. Nou ja, precies. Het is een ja. schreeuwpartij. Je hoort ja. Sonja bijna niet. En, en hij brult en hij schreeuwt en hij dreigt. En, uh, ja, maar ja, hij, dat zegt, hij, hij zegt alleen van, uh, dat het allemaal niet waar is. Hij is heel ver ja. ongelijk En hij ja. zegt niet uh, uh, iets waar, waardoor hij schuldig uh, gevonden kan worden. Nou ja, niet in dat gesprek. Maar er zijn talloze andere gesprekken. En dit gesprek is natuurlijk ja min of meer bewust uitgelegd uh, uitgelekt om te laten horen dat Holleder niet de knuffelcrimineel was uh, waar men hem een tijdje voor heeft aangezien. Na nou, de hele tijd eigenlijk. Hè? Ja, nou, dat hij Heineken ontvoerder was ja. geweest, uh, ja. was hij uh, ook gezien, zelfs in uh, ja. televisieprogramma's. En... Ja. Ja. Wat is volgens jou de reden geweest van, van de ommekeer? Ik denk dat dat toch uh, de getuigenissen zijn geweest van de zussen. Het bekend worden van die geluidopname. Uh, ja, als je dan nog denkt dat je hier te maken hebt... met een beetje een Pietje Bellachtig figuur in de onderwereld... dan ben je wel heel goed gelovig. Uh, ja, daar blijkt toch wel een heel ander beeld uit. En wat, wat je toch wel had in die penose vroeger... was heel sterk dat gevoel van... Uh, oké, okay, je bent misschien hard en je bent meedogeloos... maar niet tegenover je familie. Nou, Dat was hij ook tegenover zijn familie. Hij schroomde niet om zijn naasten uh, te bedreigen. Zelfs een neefje schijnt bedreigd. Ja, dat en, en zijn zwager te vermoorden. Daarvan zijn Astrid en Sonja Holleder overtuigd. Die denken dat hij zijn oude gabber en zijn zwager... dus Cor van Hout uh, heeft laten liquideren. Uh, ja En dat geldt hetzelfde geldt dus voor mensen... die echt in zijn kennissen en vriendenkring zaten. Daar zat hij helemaal niet mee. Nee. Deze drie vrouwen zijn heel belangrijk. En dan met name zus Astrid, die dus zo goed geïnformeerd is. Maar uh, nou kun je ook zeggen... ja zij zaten dus ook misschien wel in de organisatie... die je crimineel zou kunnen noemen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, en zij zeggen, dat ontkennen ze eigenlijk niet eens echt. Uh, alleen wat zij zeggen is, wij hadden geen keus. We werden erin meegezogen. Het was niet zo dat je tegen Willem Nee kon zeggen. Dat was gewoon geen optie. Je had maar te doen wat hij wilde. En anders liep je gewoon gevaar. En daar kwam bij natuurlijk dat de buitenwereld... die hele familie Holleder zag als één clan. Dus ja, ze konden wel op een gegeven moment zeggen... van: daar hebben wij niks mee te maken, we, we nemen afstand. Maar wie geloofde hen? Uh, en dat bleek eigenlijk al heel snel na de heine ontvoering. Ja, toen kwamen de politie invallen. Daar kregen zij ook mee te maken. Ze werden ook meteen verdacht. Een naam Holleder, ja, die stond natuurlijk niet echt heel hoog aangeschreven. Nee, ze schaamde dus, zich uh, er bijna voor. Ik, ja. ik denk het, ja. En Astrid heeft enorm haar best gedaan om zich aan dat milieu te ontworstelen. Die is recht te gaan studeren. Die is advocaat geworden. Maar bleek ook niet in staat om, uh, om haar broer op een afstand te houden. Die bleek gewoon op de raarste tijdstippen, s'avonds, s'nachts, overdag, voor haar deur te staan. Ze moest ook altijd uitleggen waar ze was als ze niet thuis was. Hij controleerde controleerde haar aan alle kanten. Het, het kon zelfs zo zijn dat hij op een gegeven moment dacht... dat, uh, dat hij uh, haar huis moest doorzoeken op afluisterapparatuur. Haar moest fouilleren, heeft hij ook meerdere malen gedaan. En dat geeft ook wel aan hoe groot het risico was dat ze nam... door die geluidsopname te maken. Ja. Kennen wij alle geluidsopnames of gaan we die de komende tijd uh, horen? We gaan die de komende tijd hopelijk horen. Ik denk dat we het merendeel niet kennen. Het merendeel uh, waar mogelijk ook het hardste bewijs in zit... Uh, dat hebben wij nog niet gehoord. Want waarom zou als daar het hardste bewijs in zit, wij nou zeg maar die andere geluidsfragmenten... die nee. we voorbij horen, wel uh, vrijgeven. Uh, en, en het meest cruciale dan niet. Want ik vind dit niet cruciaal, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Dit geeft meer iets, iets weer over hoe de personenholleder in elkaar zit. Ik denk dat dat met opzet is. Omdat het Openbaar Ministerie natuurlijk zijn kruid droog wil houden... en de bewijzen wil presenteren op de zitting... Uh, op een moment dat hij niet meer in staat is... om op de een of andere manier daar nog iets aan te veranderen... of dat te downplayen of wat dan ook. Dus nee, de hardste bewijzen moeten komen tijdens de inhoudelijke behandeling... en daar hebben ze ze voor bewaard. En daar verheug jij je het meest op? Ja, ja, ik ben heel nieuwsgierig wat die, die geluidsopname inhouden... en of dat ook echt hard bewijzen oplevert. Hè? Want hij kan natuurlijk wel zeggen dat hij... Uh, nou, Noem maar wat je, je kunt, iets roepen in de trant van anders leg ik die ook om. Maar is dat meteen een bewijs dat hij een moord heeft gepleegd? Dus bent nou, strafrechtadvocaat, dus precies, zij weet het. Hè? precies, Zij is strafrechtadvocaat als iemand weet wat justitie nodig heeft om een veroordeling te krijgen, is zij het wel. Ja. Dus ik denk dat zij het uh, gevoel heeft: ik heb het geleverd, ik heb het, uh, ik heb het uh, volbracht. En nu is het aan justitie om het af te maken. Justitie kan eigenlijk niet anders dan levenslang uh, verwachten. Of misschien zelfs, want daar heb ik eigenlijk nog nooit iemand over gehoord... TBS. Want uh, nee, nee. zij schetst ook een beeld van... ja, mijn vader was eigenlijk uh, Gaggedy Guga en mijn broer ja. ook. Ja. Ja, er zijn ook best wel aanwijzingen dat hij in ieder geval uh, ja, dubbele, een dubbele persoonlijkheid had, zou je zeggen. Maar goed, ik ben geen psychiater of psycholoog en hij heeft pertinent geweigerd om mee te werken aan onderzoek naar zijn geestvermogens. Ja, en, en toeval of niet, nu juist is besloten om dat niet meer uh, te aanvaarden zomaar. En dat, dat, dat, dat je mensen daartoe kan verplichten, of in ieder geval. Ja, nou het is niet echt besloten, er moet wel een houvast zijn. Kijk, er, moet, er moet iets zijn wat wijst op een stoornis. En dat moet dan tijdens de zitting blijken. Daar moet de rechtbank van overtuigd raken. Die hebben wel iets van een aanwijzing nodig. Want je kunt wel zeggen van ja, hij komt op mij zo gestoord als een deur over. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het ook zo is. En juristen dragen een zwarte jas en geen witte jas. En daar hebben ze doorgaans deskundigen voor om ze te adviseren. Nou, de ene rechter is daar wat, uh, ja, wat sneller in dan de ander. De een zal sneller zeggen van nou, ik zie toch wel degelijk aanknopingspunten. Uh, de ander zal zeggen van ik zie ze niet... en als de deskundigen niets hebben kunnen vaststellen... dan vind ik dat hij geen tbs kan krijgen. Maar het zou kunnen. Ja, en anders, als je, als je kijkt naar de reeks uh, levensdelicten... die te lasten worden gelegd... als het openbaar ministerie erin slaagt om ze te bewijzen... en het, de rechtbank vindt het hard genoeg... dan hangt hem eigenlijk maar één straf boven het hoofd... en dat is levenslang. Ja. Nou, we, we gaan het zien. En ik, uh, ik denk dat we jou ook nog wel uh, hopelijk mogen uitnodigen hier in de studio om er verder over te praten. Want we gaan ons er nog maandenlang mee bezighouden met deze zaak van Willem Holleder. Dank, Saskia Belleman van de Telegraaf. En WNL-verslag even Lizette Wellens. Die groeide op in Almere. Zij ging naar de school op het Oostvaderscollege. En nou, wat een toeval, ook deze school deed vandaag de deuren open voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Almere. Dus zij vond het ook leuk om te kijken wat de open dag daar te brengen had aan de ouders en de kinderen zelf. Er waren vandaag 1500 bezoekers bij de open dag. En dan heb ik het alleen maar over de kinderen. Het was dus behoorlijk druk. En al helemaal bij de Amerikaanse schoolbus die op het schoolplein stond. En daar uh, leveren kinderen een rebus in die ze hebben gemaakt. En uh, er staat hier ook iemand naast mij. Hoe heet je? Jaden. Jaden, hoe oud ben jij? Elf. Elf jaar, ja. En Jij hebt net je rebus ingeleverd. Uh, ja, wa wat, wa Waarom is dat precies? Wat heb je precies gedaan? Nou, je moet gewoon door de school heen lopen. Dan kan je overal naar binnen. En dan moet je gewoon... Net zoals een normale rebus bij de plaatjes, goede woorden zoeken. Wat heb je allemaal gezien? Wat is je eerste indruk van de school? Ja, ik vind het wel een hele leuke school. Uh, vooral Spaans. Voor de rest vind ik het allemaal wel leuk. En ja. Waarom vooral Spaans? Omdat het wel een mooie taal is. En Het is wel leuk om te praten en zo. Ja, ken je ook al andere kinderen? Uh, andere kinderen niet kennen, maar wel van de school waar ik momenteel op zit. Ja. En die gaan hier misschien ook naartoe? En hoeveel scholen bezoek je? Heb je al andere open dagen bezocht? Uh, alleen van het hele parks momenteel. En nu dus hier? Ja. En? Dan nu de hamvraag. Weet je het al? Ga je het doen? Ga je hier naar school straks? Zeker, zeker. Echt wel. Ja, echt wel? Ja. Hoe komt dat dan? Wat, wat heb je vandaag meegemaakt waardoor je denkt, ja, dit wordt het? Nou, het is goed onderwijs. Het is een leuke school. Uh, ja, gewoon leuke, vak, leuke vakken en zo. Het wordt lekker uitgelegd en dat vind ik fijn. Nou, Jaden is eruit. En hoe vind je de leraren ook leuk, denk je? Heel erg. Ja, want die goede docenten die zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. En zometeen spreek ik erover met kunstdocent Melanie Leijten. Nou, heel graag. Tot straks het verslag van WNL-verslaggever Lisette Wellens. Onlangs haalde Henk Kroel van 50 plus de 10.000 handtekeningen grens. En hoop een referendum te mogen organiseren. Tegen de aflosboete. Want voor dat referendum heeft hij er uiteindelijk 300.000 nodig. Uh, dag meneer Krol, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de laatste stand van zaken? Zijn er veel bijgekomen? Ja, het loopt echt enorm storm. Dat gebeurde al de vorige keer toen ik je aan de lijn had vanuit Helmond. En mensen echt op ons afkwamen om handtekeningen te geven. Bij het inleidende verzoek heb je heel correct 10.000 handtekeningen nodig. Wij hadden er 27.000. Dat is nog nooit gebeurd dat bij zo'n inleidend verzoek... er zoveel handtekeningen binnenkwamen. Dat toont ook al aan hoe boos mensen zijn. En ook in die tweede ronde loopt het storm. Zij het dat we aan alle kanten door het huidige kabinet worden tegengewerkt. Oh, en, uh, ja, en, en dat betekent dus dat het referendum er uiteindelijk toch niet komt? Nou, dat weet je maar nooit. Wij gaan natuurlijk heel ijverig verder... Maar uh, mevrouw Ollengren, vandaag uh, al veel in het nieuws hoorde ik in jullie uitzending, die probeert uh, het referendum met terugwerkende kracht alsnog van tafel te krijgen. Dat is natuurlijk heel gek, want een hele grote meerderheid van de bevolking is juist voorstander van het referendum. Jullie hebben in de uitzending ook al gemeld dat in Amsterdam wil men nu zelfs een referendum over de burgemeester. Ja. Maar uh, over zoiets wezenlijks als dit uh, zou het dan ineens niet meer mogen. Nou, daar moeten we tegen knokken, zonder meer. En dan de procedures die het Ach, die worden ook zo verschrikkelijk eh, moeilijk gemaakt... dat je wel eens denkt, wil dit kabinet eigenlijk wel... dat de burger ook nog iets mag vertellen? Of mag dat alleen eens in de vier jaar en moet hij daarna zijn mond dicht houden? Ja, dat, dat antwoord uh, kan ik even niet geven. Uh, gisteren kwam het CBS uh, in ieder geval met cijfers... waaruit blijkt dat die aflossenboete dan wel vooral lucratief is... voor de vermogende ouderen die, uh, die, die gemiddeld... of die, die aflos, uh, subsidie zeg maar, uh, voor de vermogende ouderen... die gemiddeld 93.000 euro heeft. En het jaarinkomen van huishoudens met de vrijstelling... ligt gemiddeld ook hoger uh, dan huizenbezitters... die hun hypotheek nog niet hebben kunnen aflossen. Maakt dat voor u wat uit dat... Uh, ja, het vooral de welgestelde ouderen zou treffen. Nou, het is gewoon niet waar. En dat is ook weer zo grappig... dat uh, het CBS dus nu cijfers naar buiten brengt... juist op het moment dat het het kabinet goed uitkomt... en dat dit referendum de grond in moet worden geboord. Maar de werkelijkheid is... en die cijfers zal ik morgen in de uitzending van uh, uw collega's op televisie... ook heel graag laten ja, zien... bij WNL op zondag zit u uh, morgenochtend om half tien op dat het 1 juist andersom is. De grootste groep die er voordeel van heeft zijn de mensen met gewoon een normaal huis van twee, drie, vier ton. En dat is tegenwoordig in de Randstad al helemaal geen hoofdprijs meer. En de mensen met die hele dure huizen... ach, die hadden toch al belastingadviseurs... en die hadden toch al op tijd al trucs om eraan te ontsnappen. Nee, het zijn de gewone mensen die spaarzaam zijn geweest... die hun hypotheek hebben afgelost. En hun kinderen, dan denk erom. Het is nou juist een onderwerp wat niet alleen ouderen aangaat... maar ook jongere generaties. Onze kinderen en kleinkinderen krijgen daar over 30 jaar nog veel... Meer niet meer te maken. Die leiden er het meest onder. En die cijfers zal ik morgen heel graag laten zien. En dan blijkt dat alles wat dit kabinet nu zo gaat naar buiten brengt... om het onderuit te halen, echt van geen kant klopt. Nou, ik ben heel benieuwd. U heeft daar dan nog meer feiten over. Ik wil u nog iets anders voorleggen, uit eigen graag. verbazing. Um, uh, over hoe gepensioneerden hun inkomen riant kunnen verhogen... op een manier waarop andere werkers dat niet kunnen. Ik hoorde dit verhaal van een leraar, die al met pensioen is... Um, ja, er is zo'n leraar tekort dat hij weer is gevraagd om weer uh, te komen op school. Maar hij had en heeft ook AOW, en hij heeft ook een pensioen. En hij gaat dus nu weer voltijds voor de klas uh, werken. En dat doet hij hartstikke goed. Vindt hij fijn om te doen. Maar hij zegt ook, ik heb nog nooit zoveel verdiend. Want <lacht> ik mag mijn pensioen houden en mijn AOW. En ik hoef minder inkomstenbelasting te betalen als uh, gepensioneerde. Oh, ja, ja. Nee, anyway, hier, hier nog, en maar Ja, hier zit er nog een. Dat wil ik in het onderwijs. Maar uh, ook ik heb natuurlijk inmiddels mijn AOW... en uh, weliswaar een automatisch slecht pensioentje. Maar zelfs dat heb ik. En als Kamerlid verdien je ook niet slecht. Maar... Laten we heel eerlijk zijn, dat zijn uitzonderingen. Er zijn veel te veel mensen boven de 50 die eenmaal zonder werk zijn komen te zitten... die niet meer aan de slag komen, daar knokken we voor. En die enkeling die ja, toevallig van een aantal regelingen kan profiteren... die zo niet eens bedoeld zijn, Ja, dat zijn uitzonderingen op de regel. Maar we moeten vooral kijken naar de mensen waar het minder goed mee gaat. Dat heet solidariteit. Ja, dat begrijp ik. Maar toch, uh, het arbeidstekort wordt hoger en hoger... en er zijn steeds meer mensen nodig. En het, het feit ligt er wel dat je... Uh, toch mensen ook kunt informeren je over... van weet u wel, hoeveel het uh, oplevert, veel meer... dan uh, welke subsidie dan ook... als je gewoon weer gaat werken met je pensioentje. Dat klopt. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen... die uh, door hun rug zijn gegaan, die in de bouw werkzaam zijn... die zitten te snakken naar wat vroeger beloofd was... die einddatum van 65 en die nu te horen krijgen... dat ze door moeten tot hun 67 en onze kinderen wel tot 70 en langer... Dat zijn de dingen waar we echt naar moeten kijken. En die mensen waar het heel goed mee gaat... ach, dat heb ik altijd al gezegd... de zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dus als je daar dan weer wat meer belastingcenten bij weg kunt snoepen... dan zou je mij niet op je pad vinden. Maar ik knok vooral voor de mensen waar het slecht mee gaat... Ja, even omdat ik nog aan het onderwerp denk... waarom wij u hebben uitgenodigd over de, de aflossen aflossenboete. Raadt u eigenlijk mensen aan om toch te blijven aflossen? Of zegt u ja. nou, doe maar niet eigenlijk? Want die hypotheekrenteaftrek die levert ook nog eens meer op. Ja, dat is heel erg gek allemaal. We zijn in het verleden zijn we allemaal verteld... los nou extra af... Want dan heb je straks meer geld te besteden. Overigens heeft de overheid dan ook meer geld te besteden. Want als je alles hebt afgelost... dan is de hypotheekrenteaftrek ook niet meer van kracht op je. Dus ook de overheid houdt er zelf geld aan over. Kijk, de beste oplossing is... die werd hele aflosboete van tafel. En een andere oplossing zou kunnen zijn... dat je ervoor zorgt dat mensen over de eerste ton... eerste anderhalve ton niet extra belast worden. Maar dat is iets voor de toekomst wat we nu kunnen verwerzenlijken, is zorgen dat die wet heel gewoon in stand blijft... afloosboeten van tafel en dat het een dus stuk eerlijker gaat worden. Dank u wel voor dit gesprek, meneer Kool. We bent morgen dus, zoals gezegd, de gast in WNL op zondag om half tien op NPO 1. Graag tot dan. Andere gasten zijn de acteurs Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Architect Koen Oldhuis is ook van de partij. En over het nieuwe WNL-programma Stand van Nederland... schuift Anna Dijkman morgenochtend aan. Ik ga straks nog een uur WNL op zaterdag presenteren. En ik ga het onder andere hebben over de gevolgen van het terugschroeven van de gaskraan. Hoe groot is die financiële klap nu we de chronische gasbel flink gaan ontzien? Ik ga er straks over praten met financieel journalist Arno Wellens. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. Dus graag tot zo. We zijn er nog tot 6 uur. Deze week in de perstribune. Boekenman Eppo van Nispe tot Zevenaar probeerde jarenlang Nederland aan het lezen te krijgen. Ik gun het iedereen om een boek te kunnen lezen. Sinds kort is hij directeur van Omroep Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Paralympisch sporter van 2017, Jetse Plat. Plat, die werd geboren met twee onvolgroeide benen, blinkt uit op de handbike en de paratriathlon. Verder een kijkje achter de schermen van de successerie Ik Vertrek. Hans en Karin verruilen kapellen aan de IJssel voor Bonaire. De perstribune. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeie zaak, die mini Club Business Edition. Compleet met climate control, mini navigatie, parkeersensoren, 17 inch velgen en 6 deuren groot.